Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Het nieuwe jaar is nooit was het zo warm op 1 januari. In de beeld werd het 12,9 graden en dat is drie tiende graad warmer dan het oude record uit 1921. In het hele land was het extreem zacht en in het Zeeuwse Westdorpen werd het met 14 graden gisteren het warmst. Normaal gesproken is het op de eerste dag van januari zo'n drie graden. Ook tijdens de jaarwisseling was het erg warm voor de tijd van het jaar. De kans is groot dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland niet terugkrijgen. Oud-president Welling van de Nederlandse Bank zegt dat in een interview met het Financiële Dagblad. Wat de banken voor Griekenland hebben gedaan is volgens Welling niet genoeg. Een groot deel van de Griekse staatsschuld is gefinancierd door overheden en die kunnen niet buiten schot blijven, stelt Welling. De Nederlandse overheid heeft bijna 5 miljard euro geleend aan Griekenland. Minister De Jager van Financiën heeft altijd gezegd dat Nederland zijn geld terugkrijgt, maar volgens Wellink is dat niet realistisch. In Israël hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen discriminatie in bussen. Op sommige buslijnen in Jeruzalem en de stad Ramat Gan geldt de ongeschreven regel dat vrouwen alleen achterin mogen zitten en mannen voorin. Het komt voornamelijk voor in wijken waar veel ultra-orthodoxe joden wonen, dat meldt de krant Haaretz. Uit protest reisden honderden mannen en vrouwen samen met de bus. De onenigheid tussen seculieren en de ultra-orthodoxe gemeenschap in Israël kwam de afgelopen tijd vaker in het nieuws. Vorige week was er ophef over een meisje dat wordt bespuugd en lastiggevallen door ultra-orthodoxe Joden, omdat ze haar kleding onvoldoende bedekkend vinden. Het weer, vannacht in het hele land regen, vooral in het midden van het land regent het hard, het wordt een graad of 8. Overdag geleidelijk droog en wat zon, het wordt ongeveer 10 graden. Dinsdag en de dagen daarna veel regen en wind. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM. See you win. Wam wensen je fijne dagen.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 Stay on Fam. Sí. To the night, oh. he's gonna live, he's gonna die oh. Oh. BREE- Take five cause you lost it. Cause every